1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Opnieuw gedoe over een filmpje van een Rotterdamse agent die geweld gebruikt. In de nieuws en sportquiz, Frank Driessen uit Amsterdam en vier hulporganisaties stoppen met de noodhulp aan Haiti. Maar eerst het NOS-nieuws. Hier is Jan van der Putten.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 Door de overheid is aan de orde van de dag. Bij gemeente, bij grote bestuursorganen, maar ook eh, ministeries, die, die maken regelmatig excuses als ze een fout maken. Dus ik, ik snap dit hele argument niet. Minister Hillen vindt dat de krijgsmacht in de toekomst ook cyberaanvallen moet kunnen uitvoeren. Het wordt een van de speerpunten van de zogeheten cyberstrategie van Defensie. Volgens Hillen is internet, na land, lucht, zee en ruimte... inmiddels het vijfde domein voor militair optreden. De minister zegt dat de Defensie een volwaardige cybercapaciteit moet ontwikkelen. En dat misschien nog wel meer dan elders geldt dat stilstand achteruitgang is. Vier van de vijftien hulporganisaties die meedoen aan Giro 555-actie voor Haiti... ronden deze zomer hun werkzaamheden daar af. Het zijn Cordate Mensen in Nood, Tier, Terresom en Dorcas. Samen hebben ze ruim 35 miljoen euro besteed aan noodhulp en wederopbouw in Haiti. Dat meldt SHO, de samenwerkende hulporganisaties. De elf andere hulporganisaties van de SHO hebben afgesproken... om uiterlijk eind 2014 te stoppen in Haiti. Ze hebben nog 26 miljoen euro te besteden. En dan het weer. Vanmiddag af en toe zon. In het oosten wat regen en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen eerst wat regen, later ook zon. En 25 graden, tegen de avond onweer... En na morgen meer zon, ook een bui en een graad of 22. ANWB verkeersinformatie: files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, 3 kilometer. De werkzaamheden op de A2 vanuit België naar Maastricht tussen Gronsveld en Maastricht, 2 kilometer. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 5 kilometer Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Bij het Dorp is de afrit dicht en de rechterrijstrook is daar afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kan bij te omrijden via Wassenaar over de A44. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Van Landschot bestaat 275 jaar. Een historie aan kennis. Zo geloven wij niet in hypes, maar in scherpte en het hoofd koel houden.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Oh ja, de te kloppen score in de nieuws- en sportquizien... ik zat nog even te rekenen, is 128. Oh, ja, 128. Maar we gaan eerst bellen met de politievakbond. Hier zijn Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. In Rotterdam is opnieuw ophef ontstaan over een filmpje... waarop een politieagent iemand lijkt te slaan. Het filmpje werd op de site van het AD geplaatst... met de kop opnieuw filmpje politiegeweld opgedoken. Aan de telefoon Jan-Willem van der Pol van politievakbond NPB. Goedemiddag, meneer van der Pol. Dag, mevrouw de Graaf. Um, kunt u uitleggen wat we op het filmpje zien? Ja, daar zien we een aanhouding en daar is heel wat gedoe omheen... want er zijn meerdere uh, vrienden kennelijk van die meneer in kwestie... die zich daarmee be bemoeien... En op een gegeven moment uh, wordt er ook, uh, laat ik het maar zo zeggen... gepast geweld gebruikt om uh, de collega of, of de meneer in kwestie aan te houden. Ja, U, u noemt dat gepast geweld, maar wat, wat gebeurde er? Nou, dan krijgt iemand uh, gewoon die zich onttrekt aan de aanhouding, die krijgt een corrigerende tik, laat ik het zomaar even noemen, uh, om te zorgen dat hij wel in de boeien gaat. U moet zich uh, ook afvragen, uh, of tenminste dat zou de gemeenteraad van Rotterdam moeten doen, uh, wat er allemaal uh, die tijd uh, heeft afgespeeld, want uh, uit ervaringen weten wij, en dat is dagdagelijks werk dat er nogal het een en ander geroepen wordt in de richting van, uh, van mijn collega's. En dat gaat je niet in je koude kleren zitten, kan ik melden. Nee, en is dat in dit geval ook gebeurd? Is daar uh, onderzoek naar gedaan? Nou ja, het belangrijkste punt wat ik wil maken... dat is dat ik uh, zolang ze al toch wel een beetje verdrietig word... van bijvoorbeeld de gemeenteraad uh, van Rotterdam-Rijmond die zonder dat ze alle feiten kennen een spoeddebat uh, willen... Uh, en daar ook al nu al oordelend over straat lopen... over datgene wat er uh, in deze situatie is gebeurd. En ik hoor die gemeenteraad van Rotterdam niet of nauwelijks... over het feit dat er jaarlijks duizend uh, collega's van mij slachtoffer worden van geweld. En dat staat niet eens meer in pagina drie van een, uh, van een regionale krant. Dus ja, de verhoudingen zijn wel een beetje zoek aan het raken. Uh, er wordt gevraagd in Nederland dat de politie robuust optreedt. En door dit soort gedrag van politie uh, weet ik wel wat er in de hoofden van politiemensen gaat omgaan... moet ik me nog wel zo opstellen dat ik inderdaad risicovolle aanhoudingen ga doen. Ja, u, u, u doelt uh, onder andere op uh, een raadslid van GroenLinks. Hij heeft gezegd dat uh, dit is buitensporig geweld is. Uh, we moeten dat meteen tijdens de gemeenteraad bespreken. Ja, alsof de politie uh, gisteravond drie baby's uit de ramen heeft gegooid. Uh, zo is het natuurlijk niet. Uh, dan heeft uh, de meneer van GroenLinks een punt. Uh, dit uh, gebeurt dagelijks. De politie verricht dagelijks aanhoudingen. En uh, ik heb ook van een collega net via de social media nog even een seintje gekregen wat er in... Uh, in uh Warmond is gebeurd, daar wordt de politie gevraagd op te treden. Je ziet dan elke keer weer, dat gebeurt er in dit filmpje trouwens ook... dat iedereen die er eigenlijk niets mee te maken heeft... zich ook uh, tegen deze kwestie aan gaat bemoeien. En dat be maakt het politiewerk buitengewoon lastig. Wij zouden als Nederlands politiebond echt wel eens een andere discussie willen of de samenleving nog wel bereid is om dat werk wat de politiemensen moeten doen, die topsport, hè, wat dat er gaat zit ik in het, uh, in het goede programma, om die topsport uh, iets wat meer nadrukkelijk te ondersteunen. Ja, maar kunt, kunt u zich de verontwaardiging wel voorstellen? Nee. Een beetje? Nee, nee want uh, uh, kijk, uh, ik kan mijn verontwaardiging voorstellen op het moment dat we gewoon eens goed kijken, de analyse maken wat er nou precies uh, gebeurd is. Want we zien weer een filmpje. Daar zit geen uh, begin aan. Dat wordt ineens rauw uh, wordt het ingezet. We weten helemaal niet wat er van tevoren is gebeurt. En uh, ja, normaal gesproken zijn wij als Nederlandse politiebond ook terughoudend in uh, inhoudelijke uh, in casuïstiek. Omdat wij geleerd hebben, uh, Pijnakken Nooddorp een paar jaar geleden was ook zo'n voorbeeld, er werd de politie helemaal neergezabeld op basis van het gedrag dat ze hebben vertoond. En uiteindelijk bleek er helemaal niets van waar te zijn wat daar uh, in de richting van de politie is uitgestrooid. Dus mijn pleidooi is er vooral op gericht, ook in de richting van de politiek. Laat nou eens onderzoek, onderzoek. En ga op basis van als je alle feiten weet, is een keer met elkaar rustig om de tafel zitten wat daar nou aan de hand is. Ja, want dat het moet worden onderzocht, dat vindt u toch ook? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, het is niet zo in... dat politie altijd het goede doet. Nee, nee, maar daar heeft u natuurlijk een punt, uh, mevrouw de Graaf. Uh, er zijn op... Uh... Op jaarbasis zo'n 180 incidenten waar de politie het niet goed doet. Maar ik wijs er ook maar even op dat er uh, tussen de 5 en de 10 miljoen harde contacten zijn, zoals je ook op dit filmpje ziet, van politieambtenaren die het gewoon dus wel goed doen. Ja. En wij vinden dat alles wat, uh, wat onderzocht moet worden, dat dat ook onderzocht moet worden. Maar dat het ook de tijd krijgt en dat er ook rekening wordt gehouden met de zwaarte van het politievak. Want nogmaals, alles wat je op een beeld ziet hoeft niet per se de hele waarheid te zijn. Dank u wel, Jan Willem van der Pol van Politiefakbond NPB. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Giro 555-actie Help Slachtoffers Aardbeving Haiti bracht twee jaar geleden 111 miljoen euro op. Vier van de 15 hulporganisaties die meededen aan die actie, die ronden deze zomer hun werkzaamheden af. Dat melden de samenwerkende hulporganisaties en een van die organisaties is Cordate. Paul Borsboom, goeiemiddag. Goedemiddag. Noodhulpcoördinator bij Cordate. Ja, waarom gaat die noodhulp stoppen? Uh, die noodhulp stopt omdat wij uh, ons geld hebben uitgegeven. Geld is op. Ja, het geld is op, dat, dat klinkt wat cru, maar we hebben gewoon volgens planning ons geld uitgegeven. Dus het is niet onverwacht, dit was gewoon in het, in, vanaf het moment dat die actie liep, kwam er op een gegeven moment geld binnen, daar is een plan bij gemaakt en dat eindigt nu gewoon. Dat klopt. Betekent dat ook dat de hulpwerkzaamheden in Haiti door Kord heelt, Kord heelt dan helemaal stoppen? Nee, in het geheel niet. Wij gaan gewoon door. We hebben nog andere financiering, uh, zoals geld uit het medefinancieringsfonds van, van Buitenlandse Zaken. En ook geld van onze reguliere donateurs. Daarmee gaan we door uh, met, met inkomensgenerering, uh, gezondheidszorg, uh, rampenpreventie. En uh, we zijn ook bezig met het genereren van, van fondsen uit de Europese Commissie en de Wereldbank. En daarmee willen we verder gaan met wederopbouw. Ja, en, en de totale opbrengst, zei ik al, was 111 miljoen, hè, verdeeld over 15 organisaties ja. die aan die actie meededen. Um, vier stoppen er dus nu mee en die andere elf dan, die gaan gewoon door ook. Ja, die gaan door en die hebben gewoon wat, wat langere termijn uh, achtige uh, activiteiten. Uh, benieuwd natuurlijk wat u nou met dat geld dan hebt gedaan. Ja, nou, uh, we hebben natuurlijk noodhulp gepleegd de, de eerste zes maanden. Daar uh, ja, de meest in het oog springende activiteit daarvan is wel... dat we aan ongeveer 250.000 mensen uh, voedsel hebben uh, uitgedeeld. Verder hebben we tenten uitgedeeld uh, en drinkwater. Maar onze grootste activiteit daarna is geweest het bouwen van huizen. Uh, we hebben ongeveer uh, 6200 uh, huizen uh, gebouwd en, en gere gerepareerd. Uh, en dat is voor ongeveer 40.000 mensen... Hmm. Maar de, de, de, ik heb pas nog die, die film van Jeroen Pauw, dacht ik was het, he? die is daar uh, terug geweest om eens ja, te kijken hoe het vond. nou weer was. En dan zie je dat het nog steeds lang niet allemaal voor elkaar is. Dat klopt, uh, maar het is ook een ramp van een dusdanige omvang geweest in een land wat, uh, wat al moeilijk was en, en zeker door de ramp uh, moeilijker geworden is om te werken. Uh, dus ja, in, in, in twee jaar tijd kun je niet verwachten dat alles is, is, is gerepareerd en dat vergt ook veel meer geld dan die 111 miljoen, alhoewel dat een groot bedrag is natuurlijk, maar, uh, die uit Nederland is gekomen. Ja, maar ziet u wel al een verschil tussen twee jaar geleden en nu? Ja, zeer zeker. Je ziet uh, ook overal mensen zelf aan het werk. Uh, dat, dat, uh, ja, met met de alle middelen die men heeft, zie je toch echt dat ook de Haitianen zel, zelf uh, zeer hard aan het werk zijn om, om hun eigen situatie te verbeteren. Ja, um, ja nou goed, u zegt van we, we gaan daar niet helemaal weg. We blijven wel uh, met, met projecten daar bezig. Want de vraag is natuurlijk: wat, wat gaat er nu gebeuren met Haiti? Er moet nog een hoop gebeuren. Uh, de voorzitter van de SHO, Farah Karimi, die zegt: uh, Haiti was en is nog steeds een heel arm land. Projecten die duurzaam bijdragen aan de wederopbouw van het land... die blijven hard nodig. Um, maar, maar wie gaat dat dan doen en wie gaat dat betalen? Uh, ja, kijk, wij, wij uh, als uh, me, meerdere van, van de SAO-organisaties zullen daar uh, aanwezig blijven. Uh, ook met onze partnerorganisaties, lokale partnerorganisaties en uh, via internationale koepels. Maar ja, uh, wij zijn uh, maar een klein land en het is maar een, een klein gedeelte van wat er gebeurt natuurlijk in Haiti. Er zijn enorme uh, hoeveelheden grote organisaties aanwezig. Maar ook zeer veel uh, middelgrote en kleine lokale organisaties die echt hard aan het werk zijn om, om uh, de ontwikkeling van Haiti... Uh, Vorm te geven, hm. hoe bevalt het? U als coördinator eigenlijk om, om in dat SHO-verband te werken. Goed, ik kan niks anders zeggen. Uh, ik denk dat het SHO-verband ons in staat stelt om dit soort grote uh, hulporganisatie-hulpacties uh, ja, op, op, op touw te zetten en uit te voeren. U werkt niet liever uh, onafhankelijk, nee, zeer zeker niet. Ik denk dat dit gewoon heel goed is om op deze manier te werken. Op deze manier kunnen we ook naar het Nederlands volk toe. Uh, gezamenlijk uh, rekenschap af, uh, afleggen van, van wat we doen. En uh, daar doen we echt uh, ons best voor. Ja, en dat is ook de reden waarom u nu stopt. Want uh, ja, het geld, uh, laten we zeggen, wat u mocht uitgeven, daar, het mocht besteden, dat is op. Dat klopt. En we hadden dat natuurlijk uit kunnen smeren en langzamer die huizen kunnen bouwen. Maar uh, A, uh, willen we de mensen zo snel mogelijk helpen met die huizen. B, uh, de overheidkosten uh, die lopen dan ook langer door. En dat laatste is in niemands belang. Nee, dat is duidelijk. Dank u wel, Paul Bosman, noodhulpcoördinator bij Cordate. Geen dank. Maar de videoclip, toch ook eindelijk weer een keertje zien. Uh, Roger Glover met Love Is All. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. Ja, die spelen we vandaag met Frank Driesen uit Amsterdam. Hij, is, uh, hij ziet eruit als 37. Zullen we daarop houden? Het is de radio, dus dat komt mooi uit. Ja, een beetje allemaal van dezelfde leeftijd hier. Uh, Frank, je bent de druk aan het solliciteren. Kunnen wij daar nog iets voor doen hier op de radio? Uh, Kunnen we je God, helpen? Ja, een goed woordje voor mij doen. Maar welke richting wil je graag op? Uh, ik kom uit de, uit de vastgoedwereld, woningcorporaties, en daar, waarschijnlijk ga ik gewoon weer uh, die kant op. Okay. Ja. Nou, als u iemand uh, voor uw neus krijgt die Frank Dries heet, laat het afhangen van het resultaat dat hij hier scoort in deze quiz. <lacht> oh, <nee. lacht> hey, Heel druk omhoog. Uh, 128 <lacht> punten, dat is de te klop score tot nu toe. Dat is hoog, uh, dat zeggen we er gelijk bij, maar goed, alles is mogelijk, toch? Jazeker. Ja, zeker. Met jullie steun uh, moet het lukken. We gaan ons best doen. Eerst maar eens even de nieuwsfactor bepalen. Komt-ie. Brussel denkt dat de crisis kan worden opgelost met meer Europa. Er moet een financiële autoriteit komen. Het is belangrijk om als lange termijn visie dat te hebben. Uiteindelijk is het mogelijk zelfs onvermijdelijk dat dat er komt. Hè? Maar dan wel in de juiste volgorde met een aantal strengere stappen eerst. Morgen begint de EU-top in Brussel. Gisteren kwam EU-president Van Rompuy met zijn plan... waarover de komende dagen zal worden gesproken. Vraag 1. Van Rompuy wil dat alle 27 EU-landen gaan meedoen... aan een samenwerkingsverband waarbij alle 8000 banken in de EU... onder Europees toezicht gaan vallen. Hoe wordt dat samenwerkingsverband genoemd? De bankenunie. Dat is helemaal correct. Als een uh, bank failliet gaat of uh, gedupeerde spaarders moeten worden uitbetaald... dan moet het ESM kunnen worden ingezet. Zo wenst Van Rompuy. Vraag 2. Vooralsnog lijkt Van Rompuy vooral op uh, weerstand te stuiten... als het om zijn plannen voor Europa gaat. Aan welke regeringsleider brengt Angela Merkel vandaag een bezoek... om de top <tus> voor te bereiden? Uh, ik gok Hollande. Dat is goed gegokt, Franse. Uh, François Hollande, de ontmoeting is in Parijs ook. Gaan we door naar de sportvraag. Vraag drie. Gisteren zorgde de Nederlandse op Wimbledon voor een verrassing... door de als 19e geplaatste speelster Lucy Savarova te verslaan. Wat is de naam van die Nederlandse speelster? Oh, God. Kiki, Kiki, Kiki Benders, Kiki. Oh, God. Nee, achternaam. Ben ik nu kwijt. Oh, ah. nee. Het voornaam is goed. Het maar voornaam ja, is goed, ja. De achternaam telt. Ja, uh, ja ik hier. weet het. Ja. Het was wel heel dichtbij... Ja. Maar het is niet goed. Ik was vroeger uh, heel soepel, maar uh, <laughs> Jurgen heeft me, <laughs> heeft me opgevoed. Het is fout. De achternaam was Kiki Bert of Bertens. Ze debuteerde met een mooie overwinning. 6-3, 6-0. Savarova is de nummer 22 van de wereldranglijst. Vraag 4. Voor de enige Nederlandse man in het toernooi, Robin Hazen, viel het doek al in de eerste ronde. Tegen wie verloor die? Wat um... zo, ook al... Uh, <laughs> waarvan ik de naam ongeveer wel weet... Ja. Uh, heet u niet El Potro? Ja, nou, ik vind eigenlijk. Kijk eens even, jury. Ja, de jury knikt minzaam, dat wel. Maar toch, uh, we rekenen hem goed. Juan Martin del Potro ah, inderdaad. Ja. Yes. <laughs> Dan gaan we naar vraag 5. Laten u een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? Filmpjes uh, kun je manipuleren. Uh, filmpjes leggen een deel van de waarheid uh, vast. Je kunt kortstondig uh, uh, de camera uitzetten en weer verder doorgaan... zonder dat het hele continuum in beeld uh, is. Ja, dit is de burgemeester van Rotterdam, Abutale. Abu Mahmoud Abutale, zeg ik het goed? Nee, de achternaam is goed. Ja, het ja. is goed. Je hoeft het niet zo... Uh... Je mag gewoon zeggen wie het is. Ja. Ach, je keert je... toch al in Amsterdam? Die is toch al wethouder daar geweest? Ja, klopt. Abutalef, de ja. burgemeester ja. van uh, Rotterdam... liet weten het eens te zijn met de beslissing van het OM... om de schoppende agenten niet te vervolgen. Vraag 6. Naar aanleiding van het filmpje opende de politieke partij de site politieknuppel.nl. Waarop burgers zich kunnen melden met andere filmpjes van buitensporig politiegeweld. Welke partij in de Rotterdamse gemeenteraad kwam met die site? Ik dacht, gok ik maar, een Leefbaar Rotterdam. Dat is niet goed, het is uh, GroenLinks. Ja. Daar kwamen de afgelopen week ruim 20 meldingen binnen. Waarvan vijf concreet en zorgwekkend waren, zegt uh, Bonte. Dat is. Uh, dat is iemand van de GroenLinks. Uh, het gaat dan om slaan en schoppen of haren die uit het hoofd worden getrokken zelfs. Volgende vraag. Er zijn maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Wie bedoelen we, is dus uh, de vraag. U zegt stop als u denkt het antwoord te weten. U krijgt geen herkansing, hè? dus ja, goed nadenken voordat u, het, uh, voordat u het doet. Um, het, de, de vraag is dus nogmaals, wie bedoelen wij hier? Vier. Ik ben het gezicht van de slachtoffers. 3. Ik maakte een Londense wijk wereldberoemd. 2. Veel mensen kennen mij van vier bruiloften en een begrafenis. 1. Gisteren sprak ik met eurocommissaris Nelly Kroes over het Britse afluisterschandaal. Geen idee. Nelly Kroes over het afluisterschandaal? Nee. Gemist. Dat heb ik totaal gemist. Het antwoord is de acteur uh, Hugh Grant. Ja, ja, ja. Dat is het antwoord. Ja. Uh, hij is uit op wraak, wil dat de afluisterpraktijken van de roddelpers worden aangepakt. Uh, in Notting Hill speelt hij een uh, boekverkoper die verliefd wordt op een ja. uh, filmster. Uh, Julia Roberts, Four Weddings and a Funeral, brak hij door. En hij wil dat de Europese Unie er iets aan doet. Hugh Grant was het antwoord. Komen we op een totaal van uh, vier? Uh, dat wordt even aanpoten zometeen in deel 2 van de quiz. Maar we gaan het gewoon toch proberen. Want uh, die tweede ronde gaan we ook spelen. Maar uh, ja, we moeten over die 128 heen. Dus dat wordt een hele moeilijke opgave, gok ik. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Jone de Graaf en Jurgen van den Berg. Sleep now under my skin. Make sure you try to control the wind. Corby, zo heet deze man, het is een Australische singer-songwriter. Uh, zijn album heet Into the Flame en daarvan Brother. We gaan uh, verder met de quiz met Frank Driessen. Uh, vier punten uh, tot nu toe. Ja, we zijn zelf niet zo tevreden, geloof ik, hè? moet beter. Ja, Het is even naar evenaring van gisteren. Dus daar is ik van. Dat gaat eigenlijk al de goede kant op. Nou, u weet hoe het verder gaat. We hebben de nieuwsfactor dus vastgesteld op 4. Gaan we straks vermenigvuldigen met het aantal vragen dat u in deze ronde goed weet te beantwoorden. We moeten 32 hebben, in de buurt van 138. Ja, nou ja, we moeten gewoon heel snel lezen en heel snel praten. Uh, laten we dat maar gewoon gaan doen. U moet wel uh, ons de vraag laten uitstellen, heb ik van Jurgen geleerd. Dat is heel erg belangrijk. En u hebt 90 seconden de tijd. Als u het uh, niet weet, dan uh, roept u pas en dan gaan we door naar de volgende vraag. Dat zijn de spelregels. Okay. Ja, ik word er helemaal nerveus van. De nieuws en sportquiz. Voor het verkiezingscongres van welke partij hebben zich zoveel leden gemeld... dat niet iedereen kan worden toegelaten. GroenLinks. Dat is goed. Het kabinet is niet van plan excuses aan te bieden aan de slachtoffers van welke ziekte zoals de Nationale Ombudsman had gevraagd. Um, um, um, um, um, Wat is het nou? Uh, uh, pas q -korts. Wie heeft in Hellevoetsluis de gerestaureerde verdedigingswerken heropend? Pas? Prins Willem Alexander. Welke partij in de Eerste Kamer zal toch niet negen uur spreektijd gebruiken BVG. bij de goedkeuring van het Europese noodfonds? Is goed. De toren waarin de Big Ben in Londen hangt, krijgt welke nieuwe naam? Big Liz Elisabeth. Ja, is goed. Elisabeth Tower. Het derde deel van de biografie over welke schrijver mag toch worden uitgegeven. Dat is goed. Welke minister steunt het beleid van de marx op Schiphol... om geen noodpaspoorten te verstrekken aan kinderen zonder eigen paspoort? Uh, welke minister? Burgemeester. Maastricht. Pas. Spies. Wat voor zeedieren zijn gevo gevonden in de greppel van een wei op Ameland? Zeehonden. Dat is goed. In de gevangenis van welke Nederlandse stad... breken volgens de Raad van Europa geregeld gevechten uit? Tilburg. Dat is goed. In welke Italiaanse stad is de godmother van de plaatselijke maffia opgepakt? Naples. Dat is goed. Welke organisatie moet van de rechtbank 3,1 miljoen aan Ajax betalen? Um, um, um, um, um. Belastingdienst. Dat is goed. Welke Nederlandse wielrenner besloot op het laatste moment... toch mee te doen aan de Spelen? Um. Pas. Pas antwoord is Robert Geesink. Ja. Ja. ja, ja. Ja. Die had ik ja. echt moeten weten. Um, het hadden er 32 moeten zijn. Goed, hè? Ja. Het zijn er ook 32, goed. kan ik melden. Maar dat is het totale ja, aantal Ja, punten. precies. Dus ja... Het waren acht vragen goed best. Maal vier. Mm, mm, mm. Ja, nee. uh, het is echt wel even, het is echt wel een, een dingetje hoor, die quiz. <laughs> echt wel. Uh, Frank, uh, desalniettemin heb je laten zien dat je wel wat van het nieuws weet. Je krijgt van ons uh, de normale prijzen kaarten voor beeld en geluid. En een mooi boek, okay, daar moet je mee doen. Dankjewel. En een goede reis terug naar Amsterdam. Succes met het solliciteren. Oké, okay, dankjewel. Dag, het is uh, één minuut over half twee. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Putten. Een commissie van de Verenigde Naties sluit niet uit dat het Syrische regime achter het bloedbad van Hula zat. In Hula kwamen een maand geleden meer dan 100 mensen om het leven, onder hen tientallen vrouwen en kinderen. Milities die vechten aan de kant van het regime zijn mogelijk verantwoordelijk, zegt de commissie. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft koningin Elisabeth... de hand geschud van oud-Ira-leider McGuinness. McGuinness is nu vicepremier van Noord-Ierland en de leider van Sinn Féin. De ontmoeting wordt gezien als een belangrijk moment... in het Noord-Ierse vredesproces. De regeringspartijen VVD en CDA willen af van het verplichte... energielabel voor woningen. Het kabinet wil juist dat huizen niet verkocht kunnen worden... zonder zo'n label. VVD en CDA vinden dat een te zware sanctie. En voorzitter Uitebogaard van de verboden pedofiele vereniging Martijn is teleurgesteld. Zij weet nog niet of de vereniging in hoger beroep gaat tegen het verbod dat de rechter heeft uitgesproken. De OM is tevreden met het verbod op die vereniging Martijn. En ook de CDA-politici Omtzigt en Van Torenburg reageren positief. GroenLinks-Kamerlid Dibi wijst op het gevaar dat pedofielen nu ondergronds gaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A2 vanuit België naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer door werkzaamheden. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude... 7 kilometer door een spoedreparatie. De afrit, uh, of de, de afrit zoeterwoude Dorp is afgesloten. En de rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar. Na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Knopend Lunette 5 kilometer. En twee afgesloten rijstroken. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij Knoopend Eewijk, twee kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Kent u het nog? Het computerspelletje Pong van Atari. Vandaag, 40 jaar geleden, kwam het op de markt. En het Theaterinstituut in Amsterdam vecht voor behoud van de collectie. Nur snel ins Dorf. Ob er etwas wel is, dich Had die Wurzige da en bies straat. Dan auto vongetankt en de bank. Wann niet jetz zwendig... Ik nog immer niet Ik ben nog niet hier. niet nog Ik ben die me, waarom ben ik niet zo veel langer Toch hoe dat werkt. Direct weer met dit nummer terug uh, vier jaar geleden... bij het EK van uh, 2008 in uh, Zwitserland en Oostenrijk. Dit werd uh, als tune gebruikt bij de studiosportzomer van toen. Sina was dat. One, niet. Jetzt, Wanda. Ziekenhuizen betalen vertrekkende bestuurders nog steeds forse afkoopsommen. Vorig jaar kregen 13 bestuurders samen 3,3 miljoen euro uitgekeerd. Blijkt uit een inventarisatie van het vakblad Medisch Contact... Ruud Lapree is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ziekenhuizen moeten bezuinigen. Toch worden er forse vertrekpremies uitgekeerd. Hoe kan dat? Um, hoe dat kan? Ik denk dat het in de meeste gevallen niet gebeurt. Uh, als het nog zo gebeuren is dat uh, sporadisch. En uh, als het meer zou zijn dan een jaar uh, salaris, is het in ieder geval buiten de code die wij met de toezichthouders hebben afgesproken. Maar u zegt sporadisch 13 bestuurders komt medisch contact op... 3,3 miljoen euro. Dat is nogal wat. Nou, ik, uh, ik heb het artikel niet gelezen... maar ik heb wel begrepen dat uh, van die 13... dat er vier waren die, die uh, hoger uitkwamen dan een, jaars, uh, dan een jaarsalaris. Um, laat ik het Eerst even hebben over de code. Die stelt dus dat je maximaal een jaarsalaris zou mogen geven. Ja. Maar dan moet het natuurlijk wel uh, duidelijk zijn waarom dat uh, het is. Het is geen automatisme. Laat het duidelijk zijn dat er afkoopsommen uh, betaald worden. Ja. Jullie ook geen voorstanders van. Nee, u, u heeft gelijk vier vertrekpremies kwamen uit boven die norm. Dus dat is één uh, jaarsalaris maximaal. Maar van de hoogste ruim vier ton werd betaald door de Gelderse ziekenhuis... aan een voormalig bestuurder. Gaat u nou nog met die ziekenhuis om tafel zitten dan? Nou, helaas is dat niet onze rol om dat uh, te doen. Wij uh, proberen een goede structuur aan te brengen... zodat dit soort situaties uh, niet voorkomen... Ik ken de achtergrond ook niet, ik ken de individuele, individuele situaties niet. Nou ja, reden te meer om eens met die ziekenhuizen te gaan praten, toch lijkt me? Ja, als wij daar de mogelijkheden toe hebben... de code is uh, niet wettelijk verplicht. Wij uh, zouden het buitengewoon op prijs stellen... dat uh, wetgeving die uh, op dit moment uh, in voorbereiding is... dat die ook daadwerkelijk de code als uitgangspunt uh, zou nemen... Uh, dan achten wij ons in staat om er ook voor te zorgen... dat uh, dit soort dingen uh, niet uh, oh. zullen voorkomen. Maar laat ik het dan anders vragen. Wat vindt u er dan van, als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren... dat bepaalde ziekenhuizen blijkbaar lakker niet code hebben? Nou, uh, we hebben uh, niet heel veel mogelijkheden op dit moment... om een vuist te ballen, uh, helaas. Uh, op dit moment is de code... Uh, die is natuurlijk voor de, voor de leden van de vereniging. Uh, drie, nou, twee derde van de ziekenhuisbestuurders zijn lid van onze uh, vereniging. Dus we hebben geen 100% uh, dekking. Uh, en het kan ook bovendien zijn dat uh, er deze bedragen gegeven zijn. Hoewel dat laatste bedrag mij nogal erg hoog lijkt. Uh, op grond van, van oude hmm. contracten. Ja. De code is in werking getreden in uh, eind 2009. Ja. Dus hij geldt eigenlijk pas uh, twee jaar, laten we zo zeggen, in het echt. Ja, dus het kan zijn dat, dat oude contracten dat die daar dan niet onder vielen. Uh, maar toch, u, u klinkt een beetje uh, uh, hulpeloos. Zo van, uh, ja, uh, het gebeurt allemaal om mij heen... En, en wij kunnen er als vereniging niks aan doen. Nou, Ik ben uh, natuurlijk niet gelukkig als we constateren dat uh, bestuurders een situatie uh, naar zich toe gehaald hebben uh, die hoger uitkomt dan onze code. Uh, als voorzitter van het bestuur verdedig ik natuurlijk onze code. In feite zijn wij trots op die code. Ja. Het is goed dat die er zijn. Maar goed, als dan blijkt dat ziekenhuizen zich daar niet aan houden... Uh, in, in, ook al is het dan maar in vier gevallen misschien, maar toch... Uh, dan moet daar toch wat aan gebeuren. Die moeten dan toch ergens gecorrigeerd kunnen worden? Ja, er, is natuurlijk, er staat uh, zeker een uh, behoorlijke morele druk op. Uh, wanneer in het overleg tussen toezichthouder en bestuurder wellicht iets uitkomt wat boven de code uit zou komen, dan uh, moeten ze er wel uh, rekening mee houden dat uh, alles open en bloot in de krant komt te staan. Want in het jaarverslag uh, staan klip en klaar alle bedragen en alles wat erbij komt, staan aangegeven. Daar moeten... Alle uh, instellingen, dus niet alleen de, de ziekenhuis... die moeten zich allemaal aanhouden. Hmm. En uh, het is dus ook heel erg uh, openlijk als dat niet zou gebeuren. Ja. En dan krijg je veel onrust en ook die betreuren wij. Ja, dus u vindt het eigenlijk goed dat het vakblad Medisch Contact... dit naar buiten heeft gebracht, dit onderzoek heeft gedaan... en met deze gegevens is gekomen? Uh, het is natuurlijk uh, vrije journalistiek. En uh, ook goed, uh, dingen als ze niet goed zouden zijn... Dat dat naar buiten komt. Ik bedoel, niemand heeft er baat bij dat dingen onder, uh, onder de mat geschoffeld uh, worden. Ik ken de individuele situaties niet. Ik weet ook niet wat de overwegingen en de argumentaties daarbij uh, zijn geweest. Ja. Ik kan alleen met wat ik uh, gehoord heb constateren dat het uh, boven de code is. Nou, dat kan dus zijn dat het te maken heeft met een uh, oud contract. Maar uh, ja. wij zijn ervoor als ja. vereniging. Om te proberen onze code uh, in het ja. land uh, uitgevoerd S te krijgen. Snap ik, snap ik. Maar nog, ik blijf, blijf. Ik vind het toch verbazingwekkend dat u dan als voorzitter niks kan doen. Uh, niet even de telefoon kan pakken en zeggen: van jongens, hoe zit dat? Leg me dat dan op zijn minst even uit. En, en daar actie op kunt ondernemen. Dus misschien is dat iets voor de volgende vergadering. Uh, Ruud Lapree, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren. Dank, Dank u wel. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Eerder werd al besloten dat het Theaterinstituut Nederland moet stoppen... en nu dreigt ook nog eens de collectie op straat terecht te komen. Staatssecretaris Zelstra van Cultuur wilde 4 miljoen euro... dat het Theaterinstituut overhield aan verkoop van drie panden... niet laten besteden aan het veiligstellen van de collectie. En dus stapt het instituut naar de rechter. Aan de lijn directeur van Theaterinstituut Nederland, Henk Scholte, Meneer Scholte, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, om, om wat voor collectie gaat het? Uh, nou, het, is een, het is een collectie waar je uh, vier eeuwen geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten in, uh, in terugvindt. Dat begint ergens met de Gijsbrecht van, uh, van Vondel, dus in de 17e eeuw. En dat gaat, uh, terug, of dat gaat door tot, uh, tot vandaag met uh, nou ja, heel veel heel bijzondere dingen. Kijk, voor de ene zal uh, uh, de jas... Van Doris, Tom Manders, die in onze collectie zit, erg tot de verbeelding spreken. Van de Motten, ja. Precies, van de Motten. We zit die er ook nog in, in de jas? Het persoonlijke archief van... Sorry. Zit er die Motten ook nog in de jas? <laughs> Ik hoop het niet. Ze worden bij ons heel goed bewaard. Dat is een van de, van de redenen dat het ook wat geld kost. We hebben het persoonlijke archief van Wim Kan bijvoorbeeld. Met een brief die hij schreef aan Corrie Vonk van de, vanaf de Birma's spoorlijn. En We hebben een hele bijzondere collectie circusaffiches. Je kunt bij ons de affiches vinden van de circusvoorstellingen. die 125 jaar geleden in Carré, dus aan het begin van Carré, werden uitgevoerd. En zo tienduizenden boeken, duizenden kostuums, foto's van de afgelopen 125, bijna 150 jaar. Ja, ik zou bijna zeggen van voor de uitvinding van de fotografie hebben wij ze al. Dat zit allemaal in die collectie. Ja, nou ja ik, ik begrijp dat dat heel veel waard is, maar is het ook 4 miljoen euro waard om die collectie veilig te stellen? Hebt u dat echt nodig om de collectie veilig te stellen? Ja, je moet je voorstellen dat wij als theaterinstituut in de afgelopen jaren, eigenlijk tientallen jaren, geld kregen, subsidie kregen van OCMW. Dat was in de huidige periode, dus tot en met het eind van dit jaar, 4 miljoen per jaar. Dus wij zijn nu met de Universiteit van Amsterdam ver in gesprek. En die willen die collectie heel graag overnemen. En dat kost bij de Universiteit van Amsterdam dan minder dan 750.000 euro per jaar. Dat is echt heel veel minder. Ik bedoel, daar zitten de kosten in van een depot. De kosten toch van een aantal mensen die verstand hebben van die collectie. We willen die collectie ook actueel houden. Ik bedoel, Als er nu mensen overlijden en met hun persoonlijk archief ergens naartoe willen... dan moet dat ook mogelijk blijven. Die collectie moet toegankelijk blijven voor het publiek, voor studenten... voor onderzoekers, voor, mensen, voor toneelspelers, dansers... En dat kost dus, uh, ja, dat kost toch geld. Ja. En veel minder dan wij nu krijgen, maar uh, dit is echt nodig. Maar was er een afspraak gemaakt over die 4 miljoen euro, over de verkoop van de drie panden? Ja, we hebben destijds met uh, toen nog minister Plasterk uh, de afspraak gemaakt dat we de, de nette opbrengst, hè, het heeft natuurlijk het even meer opgebracht, maar daar zat ook hypotheek op en noem het maar op. Dus dat we de, de nette opbrengst zouden vastleggen in een uh, apart bestemmingsfonds. Dat bestemmingsfonds heette toekomstige huisvesting. Hè, dat was eigenlijk bedoeld om, uh, nadat we een aantal jaren uh, tentoonstelling het hele land zouden hebben georganiseerd, om weer een nieuw museum te beginnen. Hè, dat plan hadden we ook voor de Stopera. Dat gaat nu niet door. Dat maar dat is niet anders. Maar wij zeggen nu van ja: een bestemmingsfonds toekomstige huisvesting. Wat is nou een betere bestemming dan dat te besteden aan de toekomstige huisvesting van de collectie? Vooral omdat we daar gewoon ook al een hele goede partij voor hebben. Ja, maar het is niet zo dat de staatssecretaris zich helemaal niet aan de afspraken houdt. Nou, hij houdt zich in zoverre niet aan de, aan de afspraken dat uh, hij zegt van ja, dit, het kan wel zijn dat jullie met Plasterk hebben afgesproken dat dat een bestemmingsfonds toekomstige huisvesting is. Maar ik beschouw het gewoon als een uh, reserve waar ik als staatssecretaris van OCW over uh, kan beschikken. Dus uh, in ieder geval wordt hij nu bevroren en uh, kan ik hem ook terugvorderen. Ja, u, u hebt besloten om naar de rechter te stappen, maar... Denkt u dat het nog lukt om daarvoor eigenlijk gewoon de minister van Cultuur te overtuigen van, uh, ja, van wat u wil? Nou ja, we proberen dat natuurlijk en, de, en de, de minister of de staatssecretaris Zelstra. We doen dat ook via de Tweede Kamer. En we waren al naar de rechter gegaan. We waren twee weken geleden, hebben wij met ambtenaren van, uh, van de staatssecretaris overleg gevoerd. En we kregen toen de indruk dat er positief uh, gereageerd zou worden. We hebben toen in overleg met hen gezegd van nou dan, dan schorten we die rechtszaak ook op. En vervolgens krijgen we te horen van nee hoor, er is helemaal geen ruimte. Dus onze advocaat zegt van ja, hier is eigenlijk ook nog sprake van obstructie van de rechtsgang. Dus we gaan er echt nu wel stevig in. En heeft de staatssecretaris daar al op gereageerd? Nee, dat is het. de staatssecretaris wil nu niet reageren, want hij zegt dat komt weer onder de rechter. Ja, dank u wel. Henk Scholte, directeur van Theaterinstituut Nederland. Veel sterkte ook. Dank u. Uit 1968, Kent Heat, On the Road Again. Ja, ik krijg er genoeg van. Ja. Veertig jaar geleden, op 27 juni, zag uh, de wereld iets uh, bijzonders. Uh, een op sport gebaseerd computerspel uh, dat eigenlijk de hele computerwereld zou veranderen. En dat heette dus uh, Pong. Michael de Bakker, die weet alles van computerspelletjes. En zit in de studio in Tilburg. Michael, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, we hoorden dat geluid van Pong. Uh, voor ons allebei een uh, herkenbaar uh, ja. uh, fenomeen. Hè? Wij hadden hem. Ja, dat kun je wel stel, ja. Van Atari. <lacht> ja, inderdaad. 1971 uh, heeft uh, Nolan Bushwell... Uh, ...de eerste uh, videogame zo'n beetje uitgevonden... ...die dus commercieel op de markt zou komen uiteindelijk. En uh, dat was toen nog voor de arcade. Ja, en dat geluid was heel typerend, hè? Ja, nogal. <laughs> hadden, hadden jullie daar een thuis, Pong? Ja, wij hadden er een thuis, ja. ja? Absoluut. Ja, oh, nog ah, op een ouderwetse zwart-wit tv. <laughs> ja, precies, want uh, het was, er was niet voor iedereen weggelegd, hè? Nee, absoluut niet. Het uh, apparaatje was uh, toen een tijd sowieso al vrij prijzig. En het was in het begin alleen nog maar in Amerika te verkrijgen. Dus ja, het moest echt ingevlogen worden nog. Ja, kun, je, kun je nog even beschrijven hoe dat eruit zag? Nou, de, het apparaatje ziet er echt heel erg jaren 70 uit. Het is uh, wit met bruin. Uh, gewoon een rechthoekige doos, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Uh, en daar zitten twee kastjes bij waar, met een draaiknopje. En dat is het. Dat was alles wat erbij zat. Dat was alles al al wat, ja. wat erbij zat. Een soort pingpong <laughs> ping op televisie was het. Ja, het was pingpong op de televisie. Ja. En later werd er dan nog sporten bij bedacht die exact hetzelfde eruit zagen, maar dan werd er tennis genoemd of hockey of voetbal. Of <laughs> en dan vonden er, er eigenlijk helemaal niks aan het spel. Ja. Behalve dan het, het dik, de dikte van of de breedte van uh, het, het balkje. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het een beetje de eerste wie was, hè? Dat is een beetje ver maar. Ja, nou als je het gaat kijken op revolutionair gebied, voor die tijd was dat behoorlijk revolutionair. Maar laten we niet vergeten dat het niet de eerste videogame was. Want oh. Dat was zelfs in 1950. Wat was dat dan? Uh, nou, in 1950 uh, waren er uh, militairen bezig. Uh, net ten tijde van de Koude Wereldoorlog, wanneer het op zijn uh, host was, uh, waren ze bezig met uh, geluidsfrequenties en allerlei soorten frequenties op, um, op een klein monotortje. En daar speelden ze dus de eerste videogame mee, Tennis, uh, tennis for Two. Hm. En dat was door, ook door middel van een draaiknop. En de een persoon had een draaiknop en de ander had een draaiknop. En daarmee kon je dus frequenties veranderen... Hm. waardoor dat je dus een soort van geluidsgolf tennis kreeg... En ja. dat was eigenlijk de eerste videogame. Maar was er ook ja, dat was ook nog Mansion, toen... toch? Ja, Mansion was er ook Hadden nog. Dat dat is in... Nee, nee, nee. Dat was dat was niet nee. daarvoor nog? Voor Pong? Dat was uh, inderdaad voor Pong nog. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> dat was een uh, scherm wat je voor uh, de televisie plaatste. Dat uh, was gewoon een, een scherm, een, een, een, uh, uit een doos gesneden, iets. Waar een, een mansion op stond, waar de raampjes waren van uitgestanst. Dat zette je voor de televisie. En uh, op de televisie uh, kwamen dan lichtvlakken door. ter hoogte van die raampjes. En dat was dan heel het spelletje. Dan, je moest dus in feite met je controller aanwijzen. welk lichtvlak je eraan ging. En daarmee kon je winnen. We zijn toch wel een <laughs> beetje vooruit gegaan in de tijd, hè? Met de uh, ja, een klein beetje. Vooral grafisch gezien zijn we heel erg hard vooruit gegaan. Ja, maar dan, maar dat was, was ook... Uh, daarover gesproken, hè, Michael. Ik, ik, ik leid het in van... het heeft de computerwereld behoorlijk veranderd, dat pong. Uh, ja. wat, wat is dan de betekenis geweest van dat spel? De betekenis... Nou, het is... de eerste uh, commercieel neergezette... spelcomputer ter wereld zo'n beetje. Uh, die dus ook succesvol was. Uh, met gevolg dat klanten, dus de gebruikers, die vonden dat natuurlijk prachtig. Die wilden meer, maar ze wilden vooral mooier. Dus daaruit leidend kwam een Fogger, een q uh, een, een uh, Pac-Man, mm. kwam daaruit voort. En dat eigenlijk al die spellen die we nu ook allemaal kennen, dat is eigenlijk daar de ja, basis gelicht. Dus, ja. ja, want de klant die wilde uiteindelijk steeds mooier en beter. En de bedrijven speelden daarop in. Tot en met 1983 ging dat ook gewoon echt gewoon mateloos goed. En in 1983 kwam uh, Atari de lichtelijke achter... door een uh, aantal spellen uit te brengen... die uh, niet aan de eisen van de cliënten voldeden, om zo maar te zeggen. Uh, kwamen ze erachter dat uh, hun uh, mooie bubbel uiteenbarste. Ja, duidelijk. Kan ik hem nog krijgen ergens, pong? Ja, nou, vast wel. Als je ergens op een retro winkel gaat kijken... Uh, vooral specialist uh, video game shops die, uh, die hebben nog wel. Ja, vraag is alleen of die nog op je tv past, maar goed. Uh, Michael de Bakker, <pt> dankjewel. Game Deskundige. gamedeskundige. Rijks gedaan. Hoi. Jo. Tom van het Hek is aangeschoven. Dat betekent uh, dat u bijna weer kan gaan klagen. Toch, Tom? Ja, Tom? ja, ik wou gaan klagen dat mijn microfoon het nog niet deed Maar uh, er kan zo geklaagd worden op 0800-1101 <laughs> vragen, opmerkingen. Gisteren hadden we werkelijk een soort klagenregen. Klachtenregen werkelijk. Het was, uh, was, ik moest ja? bijna voor-vieren stoppen om nog in de uitzending te kunnen komen. <laughs> dus Het gaat de goede kant op, maar uh, mensen bellen vrolijk... met uh, allerhande soorten vragen, opmerkingen en klachten. Ik, ik kom je ook nog met antwoorden op vragen? Want Bij uh... tijden en wel. Bijvoorbeeld was een hele leuke vraag... wat uh, de premies die de Nederlandse voetballers gekregen hebben... voor de drie Wedstrijden. Maar de KVB geeft daar bijvoorbeeld geen antwoord op. Zijn wel achteraan gaan, maar dat is strikt geheim. is Is dat. Dus de man wou het een aanwezigheidspremie noemen. Vond ik wel een mooi woord. Maar we hebben kunt antwoord door die geven. Vragen mensen ook steeds meer advies aan je? Ja. Nee, dat niet. Deze ja. erg is het nog is niet. Ze hebben geen winstpremie gekregen, lijkt me. Nee, aanwezigheidspremie wilde ik <laughs> ja. noemen. 0800-1101. U kunt vanaf nu, dat wil zeggen over 20 seconden. Want weer bellen. Tom, Tom gaat rennen. Dankjewel, Tom van het Twee. De Zometeen in een twee uur uh, in ons twee uur moet ik zeggen. Het Mediaforum, dat doen we vandaag met.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 1101 Echa para, hij had diablo. Hallo, bent u daar?